en van 6. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker. Elke woensdagochtend tussen 4 en 6 hoort u het nieuws van de dag van het verre buitenland. Tot vlak om de hoek. Het is vandaag woensdag 14 september en dit wordt de dag dat... U bij de koffieautomaat kan beginnen over het WK Rugby. Het Brabantse dorpje Wegen hopelijk telefonisch weer bereikbaar is vanaf vandaag. En ook de dag dat de leden van de Tweede Kamer massaal op de home trainer stappen. Maar eerst gaan we naar het volgende, want in 1841 openden de broers Clement en August Brenninkmeijer een bedrijf. In Sneek huurden zij een pakhuis waar zij allerlei soorten textiel opsloegen en deze drie keer in de week verkochten op de markt. Maar vele jaren later droegen de broers hun de zaak over aan hun kinderen. En vanaf dat moment begon CNA aan het succes wat confectiekleding heet. En dit jaar bestaat het bedrijf 170 jaar en is het ontwikkeld tot een van de bekendste modebedrijven van Nederland. En we hebben het erover met ontwerper Janice. Hij, werkt, hij werd bekend door zijn deelname aan het programma Project Catwalk. Goedemorgen Janice. Een hele goede vroege morgen. 170 jaar CNA. Is dit een feestelijk jaar voor jou? Nou, voor mij niet, maar voor CNA denk ik zeker wel. Ja, want waar, waar denk je aan als je aan CNA denkt? Nou, dan denk je toch aan, aan, aan, aan, aan goedkopere confectiekleding. En uh, dat, uh, dat aan de man gebracht, zal ik maar zeggen. Maar vind je het mooie kleding, die zij, die zij verkopen? Ik denk niet dat het eens zozeer gaat om, om, om mooie kleding, want het is meer om functioneel. Ze, ze, ze moeten de, de, de kleding... Ze, ze voorzien Nederland van kleding die, uh, die voor iedereen te koop is. Want kijk, ja, niet iedereen heeft natuurlijk een, een dikke portemonnee om, uh, om dure, dure mode te betalen. Maar ik denk dat zij daar een, een hele goede, goede uh, leverancier in zijn... om. Uh, ja, om mensen daarin te, te, te voorzien van toch wel wat modische kleding. En wat betekent het bedrijf nu voor de Nederlandse modewereld, denk jij? Nou, ik denk dat, dat, dat voor de Nederlandse modewereld sowieso... zijn er nu een hoop ontwerpers die, die daar, die daar uh, hun, hun, hun, hun slaatje uit kunnen slaan. Frans Molenaar heeft natuurlijk zijn uh, collectie daarmee gehad. Nou, Diane Beekman, Elamieke Vermolen en Jan Smit hebben er ook een slaatje uit kunnen slaan. En uh, het is... Het is um, ik denk voor de Nederlandse mode is het. Uh, uh, ja, een groot warehuis wat. wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, uh, leuke, leuke betaalbare kleding verkoopt. Hoe, sta, hoe staan zij bekend in de modewereld? Nou, natuurlijk niet, niet echt modisch. Want wat ze doen is ze kopiëren. Ze haken ze, ze, ze, ze in op trends. En die trends die. Uh, die uh, um, die kopiëren ze en die brengen ze dan een goedkopere, een goedkopere variant daarvan. Dus in de modewereld is het natuurlijk niet heel modisch verantwoord om een cenaatje te hebben. Maar uh, ik moet zeggen, wat, uh, wat Frans Molenaar heeft gedaan, vind ik toch heel knap. We hebben het natuurlijk al eerder gezien uh, bij, uh, bij een keten zoals H&M uh, uh, en uh, Karel Lagerveld. Nou, en dat is een beetje wat we in Nederland nu hebben met Cena en Frans Molenaar. En hoe denk je nu dat dit merk zich in stand houdt? Ik bedoel, het is nu al 170 jaar. Gaan ze nog lang door, denk je? Ja, ik denk dat ze heel lang doorgaan. Want ik denk dat dat, dat, dat soort mode en dat mix en match wat, wat, van, van wat goedkoper en, en, en, en, en duurdere designerkleding. kleding denk dat dat wel heel erg aanslaat. En de CNA verkoopt natuurlijk niet alleen kleding, maar natuurlijk van alles en nog wat inmiddels. En uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat wel stand blijft houden. Maar zou jij bijvoorbeeld zelf ook iets willen ontwerpen? Net als Frans Modenaar of Jan Smit voor de CNA? Nou, ik zeg daar zeker geen nee op. Want ik vind dat wel een leuke... Kijk, creativiteit bestaat uit beperkingen. En als je dus een beperking hebt van, door middel van een budget... of door middel van, van, van, van stofkeuze die je hebt... en vind ik dat zeker wel een interessant gegeven... om, om, om voor uh, een budgetcollectie zoals een CNA daar iets voor te maken. En wat zou je dan bijvoorbeeld willen maken? Heb je dan al stoffen in je hoofd of kleuren? Oeh, wat ik leuk zou vinden maken is bijvoorbeeld een cocktailcollectie. Dus cocktailjurken die uh, voor... Uh, voor voor, voor, uh, uh, voor weinig geld weg kunnen. Dat is natuurlijk al wel vaker gedaan. Maar bijvoorbeeld wat, ook, wat ik ook leuk zou vinden... is bijvoorbeeld een Colbert-collectie. Dus de, een, een, een, een x aantal Colbertjes... Die, voor, uh, die, die, die je outfit toch net leuk maken... voor een goed bedrag... de, de deur uit kunnen. Zodat uh, ja, iedere vrouw uh, in een Genesis kan lopen. En heb je dan ook het gevoel... dat je wel binnen bepaalde regels moet blijven... om het wel voor iedereen toegankelijk te maken? Ja, tuurlijk. En dat, dat maakt het denk ik interessant. Dat je dus binnen beperkingen moet gaan ontwerpen. Want... Uh, maar ik denk dat je dat als we ontwerpen, want ik werk zelf natuurlijk ook, kijk mijn beperkingen, die, die, in mijn eigen vak, in mijn eigen lijn heb ik natuurlijk niet zo heel veel beperkingen, omdat het mijn, mijn eigen doelgroep betreft. Maar dan nog zit je binnen, binnen, uh, uh, ja, binnen een kader waarbinnen je moet ontwerpen en een doelgroep. En dat is met CNA niet anders. En heb je zelf CNA aan de kast eigenlijk? Nee, toevallig niet. Dat heb ik, dat heb ik weer niet. Ik, uh, ik, ik shop, uh, ik shop, uh, ik shop niet zo. Heel veel budget, zal ik maar zeggen. Ik heb van mezelf, ik vind dan uh, ik niet dat ik alleen maar dure kleren heb... maar ik shop van mezelf, shop, ik denk dan, denk dan koop ik liever één goed item... dan dat ik een, een, een wat goedkoper item koop. Maar ik moet, dus ik moet zeggen dat de kwaliteit van een CNA steeds beter wordt. Hoor. Dus daar is uh, niet veel over te zeggen. CNA heeft inmiddels al 1490 filialen in maar liefst 19 landen... en het marktaandeel blijft groeien. En ook het komende jaar zullen we weer kijken naar CNA. In ieder geval modeontwerper Janis, hartstikke bedankt voor je tijd jullie ook bedankt. Fijne dag nog. Het is acht minuten over vier en u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En tijd voor het mediaoverzicht. Mick Jagger die heeft een nieuwe band opgericht, Super Heavy. In dit project speelt hij onder andere met jonge zangeres Joss Stone. In Nieuwsuur vertelt de Rolling Stone wat hij leert van deze dame. Nothing. <laughs> <laughs> well, the youngest member I, did, you know, I worked with him before a few times, you know, so Joss, you we know, always learn from everybody Je boos maken helpt bij het terugverdienen van 60.000 euro. Dit bewees DJ Jeroen van Inkel op Q Music. Hij maakte zich boos over het gestolen collectegeld van KWF kankerbestrijding. Binnen vijf uur had hij het gestolen bedrag met hulp van geldstortingen van relaties en luisteraars weer ruim terugverdiend. Dus jij zit nu op 63.400. <tie> <tie> kortom, wat deus? Ja, <tie> kijk. De check. Tot zover het mediaoverzicht. Zometeen bij nu al wakker. Sportende Kamerleden, we gaan het allemaal meemaken vandaag. Nu eerst Deus, 7 Days, 7 Weeks. You gotta let someone look into your heart, eh Sister, love, how do you keep it up? If you don't let no one look into your heart, eh? As a kid, to couldn't live it up You were so serious, but always so smart, eh? As a kid, to couldn't keep it up And we were never close, so much apart, eh It comes inside To recapture all the time, lose. <laughs> there was a time when you were being so proud. Could happen been anything I choose by it. There was a time when you were never around. But something good happened, something good happened. Just the love I'll help you off of the ground. You gotta let someone look into your heart. Eh? You gotta turn the situation around. You gotta turn this, turn this around. Yeah. It comes aside. Seven Days, Seven Weeks. Het was een oudje van Deus, maar het nieuwe album dat komt ook bijna uit. 19 september, dat is dit weekend. Keep You Close gaat hij eten. Onze comedianten van Nu Al Wakker op Radio 1 waren vandaag een, een beetje zenuwachtig. Ze hadden namelijk een heel belangrijk interview zojuist. Ze ondervraagden vandaag de enige president van Amerika, Barack Obama. En hoe dat afloopt?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 Ja, het is, klaar, het is klaar. Dank u wel. Ik mag een hand geven. Daar is de deur. En okay. uh, misschien dat u nog een kopje koffie... Wilt u een bos bloemen? Uh, nee, ik hou niet van bloemen. Oké. Okay. Ik uh, ben meer een potgrond, mens. Je houdt meer van potten? Potgrond. Oké, okay, daar ga ik weer. Barack Obama, mensen. Barack Obama, de bloem is uit Terneuze. Nou, dat was een heel opmerkelijke interview met... Uh, Barack Obama. Ik weet niet of dat uh, de echte zal zijn. Het was dus de bloemist. Straks hoort u alles over het Noord-Brabantse dorpje Megen, Want daar hebben ze een tijd zonder elektriciteit gezeten... omdat de zendmast van de kerktoren was gehaald. En wel door de kerkmensen zelf eigenlijk. Dat straks. Hmm, de enige echte Macy Gray nu op Radio 1 met... Do something. <klaars> fuck that for you. Fuck, fuck, fuck, fuck that you. Fuck that you. I'm fight Something Macy Gray. Het is zeven minuten voor half vijf en u luistert naar nu al wakker. En mocht u toevallig in het Noord-Brabantse dorpje Meegen geweest zijn... en heeft u daar telefonische problemen ervaren, maakt u zich geen zorgen. Dat ligt niet aan uw telefoon. Het ligt wel aan de zendmast die op de kerk stond van dat dorp. Stond ja, want het kerkbestuur schakelde de zendmast eigenhandig uit. Waarom zult u zich afvragen? Dat vragen we aan bestuurslid van het kerkbestuur Theo Breuring. Goedemorgen meneer Breuring. Goedemorgen. Wat is er gebeurd in Meegen? In Mege hebben wij uh, al heel lang uh, één zender op de kerktoren staan... Uh, die is in 2006 of 2008 ongeveer is er opgezet. Dat is volgens de hele normale procedure is dat gebeurd. En daar is tot voor kort nooit last uh, van ondervonden. Maar nu toch wel opeens? Uh, momenteel hebben wij wel, wel last. En dat is uh, op zich eigenlijk een beetje een uitzonderlijke situatie. Naar twee kanten toe. De eerste probleem uh, is uh, van heel persoonlijk aard, We hebben een... Uh, een stadsgenoot, Megische stad. Die heel ernstige ziekte heeft, waardoor haar weerstand eigenlijk geminimaliseerd is. En, en daarom, daarom kon deze zendmast eigenlijk niet blijven staan, vond u? Normaal gesproken zou die, kan die blijven staan. We hebben ook contacten en daar houden we ons ook aan. Alleen, dat is het tweede probleem. Uh, op 2 september, middels om half twee, uh, werd plotseling uh, bij uh, deze, de, deze jonge vrouw werd geconstateerd dat ze geweldige pijnen kreeg. En na metingen bleek het dat de zendbaas plotseling veel meer vermogen uitstond dan voor, dan voor kort. En dit was niet afgesproken? Uh, nee, dat, is, dat, is, dat was niet normaal. Ik, bedoel, uh, ik ga geen cijfers geven, dat, dat heeft ook geen zin. Maar het vermogen van die zender werd plotseling zo sterk... dat de volgende dag bleek dat die mevrouw uh, op de rug verbrand was en zelfs splaren had. Nou, en dat komt allemaal door die ene zendmas die op de kerk staat in uw dorpje? Um, ja, dat, dat, dat is een juridisch probleem. We weten wel dat uh, op het moment dat die zendmas uitging... Uh, dat die mevrouw veel minder pijn had en de pijn langs hem weg ging... Want hoe heeft u dat gedaan? Hoe hebben jullie de zendmast naar beneden gehaald? Nou, zo gaat het niet. Hij is gewoon ingebouwd in een hele hoge, dus hele dikke stenen kerktoren. En daar stond hij. En eh, het, de verantwoordelijke mensen van het bestuur, die hebben op een gegeven moment heel zorgvuldig gehandeld. Dat zeg ik uitdrukkelijk en dan kan ik ook zeggen, daar zal de KPN mee instammen. We hebben van half twee tot vijf uur hebben we geprobeerd de KPN te bereiken. We hebben zelfs het alarmnummer wat op de kasten stond uh, hebben proberen te bereiken. We zijn niet doorverbonden. Want eigenlijk konden jullie aan deze mevrouw zien die, die ze blaren op haar rug kreeg nou, hoe, hoeveel straling hij ik dat uitzond. Op dat, moment, dat is de volgende dag geconstateerd. Maar wat was heel duidelijk te zien, ik ben er ook bij geweest bij die mevrouw, dat zij ontzettende pijn leidt. Bent u geschrokken hoe ze eruit zat? Ik ben er zeer op geschrokken toen. Ik, ik ken die mevrouw en ik ben de afgelopen maanden, omdat die problematiek al langer speelde, dus verschillende keren bij haar in huis geweest. Maar toen wij dus zagen dat er onduidelijkheid was over het functioneren van de apparatuur en het persoonlijk leiden van die mevrouw, dachten we, en de KPN dus helemaal niet bereikbaar was, zeggen we, nou, dan kan er maar één ding gebeuren voor alle veiligheid, zowel van haar als van de centmast, we schakelen de stroom uit. Dus toen is de stroom uitgeschakeld. Ook met de bedoeling dat wij dachten: Nou, als zo'n zendmast uit de lucht gaat. dan zal KPN over twee uur wel met zwaailichten voor de deur staan. En is dat gebeurd? Uh, de, de stroom is uitgezet op vrijdag 2 september om 7 uur. En in de loop van de woensdagavond daarop. heeft KPN met ons pas contact opgenomen. Nou, aanstaande maandag gaan ze er dus naar kijken. Heel veel succes en we hopen dat de zieke vrouw ja. dan ook minder last zal hebben van de straling. In ieder geval hartstikke bedankt, bestuurslid van het plaatselijk kerkbestuur van Megen. Theo Breuring. Dank u wel. Je luistert nog steeds naar Nu Al Wakker met zometeen het nieuwsberichtje. Nu eerst Candy Dulfer over La Cabana, de hut. Candy Dulfer, u luistert naar nu al wakker op Radio 1. En het is precies half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met onze nieuwsredactrice, Christel van der Meer. Op de A15 bij Rotterdam is gisteren waarschijnlijk weer een auto beschoten. Ter hoogte van het Vaanplein raakte een autoruit beschadigd... zo meldt het Korpslandelijke Landelijke Politiediensten. Volgens een woordvoerder zat er een gat in de ruit... dat waarschijnlijk niet is ontstaan door opspringende stenen. Een zoekactie met een helikopter naar een eventuele schutter leverde niets op. De bestuurder bleef gelukkig... Ongedeerd. Als na VVD-corrivé Hans Wiegel ligt... heeft burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen zijn langste tijd gehad. Dit is morgen te lezen in De Telegraaf. Volgens Wiegel is een goed Tweede Kamerlid niet per definitie een goede burgemeester. Hij ziet voor Wolse dan ook meer een rol weggelegd in de Raad van State. Kleine supermarkten hebben in 2010 de helft minder winst gemaakt dan eerdere jaren. Dit blijkt uit het onderzoek van Deloitte. De kleine supers hebben te lijden onder hun grote broers die juist wel winst maakten. De cijfers baren de eigenaren van de kleine supers zorgen. Zo denkt één op de drie eigenaren dat zij hun winkel over vijf jaar kunnen sluiten. En de Nikkei is vanochtend geopend in het groen. Inmiddels staat hij op een licht verlies van 0,2 procent. Zometeen in Nu al wakker het overzicht en tot zover het, het Nieuwsminuutje. nieuwsminuutje. I have one thing What is it, this time van Jamie Leidel bij Nu al wakker waar het, oh, het tijd is voor het overzicht van de tijdschriften. Want wij hebben ze al, HP de tijd leert ons deze week de les van de Diamantenbuurt. Sinds 2004 wordt door overheden van alles gedaan om de Amsterdamse wijk op de rails te krijgen. Toch is de hoofdstedelijke Prachtwijk weer volop negatief in het nieuws. De Haagse Post ook onder in de wijkproblematiek en probeert in de editie van deze week de onderste steen boven te krijgen. Verder brengt HP deze week een interview met Jeroen Muller. Hij is directeur van zorgorganisatie Arkin en maakt zich zorgen. Nu hij van het kabinet 10 miljoen moet bezuinigen... gaat dat volgens Muller ten koste van de kwaliteit die zijn bedrijf aanbiedt. Dit gaat mensenlevens kosten, valt in het weekblad te lezen. Dan de revue, die koppen met dankzij de IB-groep... heb ik het mooiste meisje uit Brazilië versierd deze week. Het blad verdiept zich voor een carrière-special... in de wereld van de studieschuld. Revue spakt veel studenten die hun studiefinanciering... over het algemeen vooral voor een relaxed leven hebben gebruikt. Ook heeft revue een interview met Bram Moskovic. Je zou het bijna vergeten, maar naast panellid bij RTL Boulevard is hij natuurlijk ook nog advocaat. Sterker nog, deze week viert hij zijn 25-jarig jubileum als strafpleiter. In een uitgebreid interview maakt hij de balans op. Tot zover het overzicht van de tijdschriften. Nu, de echte rugbyfan die kan al sinds vrijdag zijn hart ophalen. Het WK Rugby is namelijk in volle gang. In Nieuw-Zeeland strijden de beste twintig teams van de wereld om die ene prijs de wereldtitel. Ook vandaag staan er weer wedstrijden op het programma. En voor ons kan oud-international Yves Kummer daar meer over vertellen. Goedemorgen Yves. Ja, goedemorgen. Kijk, bij een WK voetbal staat heel Nederland op zijn kop. Maar hoe zit het nou bij rugby? Nou, de rugby die staat ook op zijn kop. Maar ja? de, het Nederland doet niet mee natuurlijk. Dus uh, dat zou bij voetbal ook al minder enthousiast zijn als Nederland niet zou meedoen aan de WK. Maar voor de rugby die is, het, het, is wel, het wel halla. Maar waarom doet Nederland niet mee dit jaar? Uh, ze zijn niet goed genoeg. Wij hebben. Uh, toen ik speelde in de 91 waren wij uh, op twee punten verwijderd van deelname. En uh, toen waren we zeg maar 14 of 15 van de wereld. En we zijn nu erg gezakt naar de plaats 40. En doen maar 20 landen mee aan het WK. Dus eigenlijk zijn we heel erg gezakt in de wereld op de laatste jaren. Ja. Ja. Hoe komt nou, dat? laatste 15 jaar. De, de, wij, de rest van de wereld is veel harder gaan trainen. En de sport is professioneel geworden. En wij uh, zijn nog eigenlijk uh, amateur. We trainen twee, drie keer in de week, terwijl de rest van de wereld twintig uh, keer in de week zijn. Ik, ik noem uh, maar wat. Dus in vergelijking staat het in Nederland nog heel erg in de kinderschoenen? Uh, ja, ja, behalve het dames Sevens programma wat nu uh, in de top acht van de wereld zit. Die meiden zijn nu vol professioneel geworden. Alleen dat is niet zoals bij het WK nu is met vijftien man of vrouw, maar met zeven op een heel veld. En, en nu is dus het WK uh, begonnen, hè, de wereldtitel. En ja. je hebt in de, in de rugby nog een ander prestigieus toernooi, het Six Nations Toernooi. Welke is nu ja. belangrijker? Nee, het WK. het WK. Van oudsher zijn er twee gebieden waar heel goed rugby wordt. Dat is zeg maar, zoals dat in rugby-term heet, de Northern Hemisphere en de Southern Hemisphere. In de Northern Hemisphere heb je eigenlijk het Zeslandentoernooi. toernooi Dat is een onofficieus EK. He, want het is niet de zes beste landen doen mee, maar zes vast. Van tevoren vaststaande landen, uh, Schotland, Wales, Ierland, Engeland en Frankrijk en Italië. En in de Hemisphere heb je drie landen, dat zijn Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Australië. En dat gaat vanaf volgend seizoen komt Argentinië erbij. Dat zijn eigenlijk dus de, uh, de tien grootmachten in het rugby wereldwijd. Uh, en die hebben zeg maar een regionaal toernooi en die komen nu uit op het WK... waar allebei de hemisferes, delen van de wereld zeg maar tegen elkaar uitkomen. En, en dus die horen dus ook bij de twintig teams die nu strijden voor de wereldtitel. Ja. Welke van die maken nu de meeste kans in dit toernooi? Nou, de, de, de, de absolute favorieten zijn Nieuw-Zeeland en Australië. En dan heb je uh, Engeland en, en Wales en, en, en Zuid-Afrika als outsider. En wat, wat heeft Australië dan wat, wat, wat bijvoorbeeld hier niet is? Ja, dat is een beetje lastig om over de telefoon uit te leggen. Maar wat Australië en Nieuw-Zeeland hebben... dat noem dat ik maar even... Ja, dat, dat is voor sommigen misschien dat vroeg op de ochtend wat vies klinken... maar een penetrerend vermogen. En uh, dat heeft ermee te maken dat het hedendaagse rugby... dat wordt, uh, is heel fysiek geworden, dus heel verdedigend. En de Australiërs en Nieuw-Zeelanders zijn toch steeds in staat... om gaatjes te vinden tussen twee spelers door en naar... 2 meter verder doorheen te lopen en dan toch nog te kunnen pasen. Ze zijn slimmer norse... dan andere spelers misschien uit daarin. Ja, slimmer, dat zijn gebeuren allemaal. Het is slimmer, maar het is de speler echt in een, een, een, een, een fractie van de seconde op het verkeerde been zetten. En dat tussen twee spelers enorm veel snelheid proberen te maken. En dan toch nog proberen te pasen terwijl je getaggeld wordt. En de, de teams zoals Frankrijk lukt het ook, maar Engeland, Zuid-Afrika, Wales, die zijn heel fysiek op de man, maar die zijn niet in staat om daarmee vaak toch zeg maar echt te kunnen aanvallen en, en door de linies heen te kunnen breken. En, en uh, denk je ook dat Australië, is het al overduidelijk dat ze zullen winnen of moeten ze nog wel hard nee. gaan knokken om uh, die prijs te veroveren? Nee. Ja, het is, nog eens, het is Australië en Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is eigenlijk al, al, al 20 jaar favoriet voor de WK-titel. Maar die hebben elke keer wat pech gehad. Uh, Nieuw-Zeeland heeft een hele goede score neergezet en Australië ook. Die hebben ook aangetoond in de eerste ronde van de wedstrijd dat ze hun favoriete rol ook echt waarmaken. Verder heb je Wales, is een hele grote verrassing. Die speelde heel goed tegen Zuid-Afrika en heeft onterecht verloren. En daarnaast heb je altijd nog een paar outsiders, zoals Frankrijk en Engeland en Zuid-Afrika. Maar zoals het nu uitziet, hebben Nieuw-Zeeland en Australië echt wel de beste kaarten. Vandaag zijn er ook twee wedstrijden op de planning: Tonga, Canada en Schotland, Georgië. Welke van de wedstrijden wordt het spannendst, denk je? Nou, dat is wel interessant, want de, uh, uh, tot nu toe heeft Samoa nog niet gespeeld en Namibië ook niet. Dus Namibië tegen uh, Samoa en, uh, uh, en Canada tegen Tonga. En Georgië tegen Schotland heeft drie wedstrijden. Voor Schotland is het uh, belangrijk om, uh, om, om, om een hebben slecht gespeeld in de eerste wedstrijd. Maar Georgië heeft een heel sterk team. Ik denk dat dat. Georgië heeft op één punt van Ierland verloren eerder dit seizoen. Ik denk dat Georgië Schotland eigenlijk het de de meest belangrijke wedstrijd wordt. Omdat het daar nog gaat om de positie 2 in de pool. En Canada en SEBO uh, en, en, en Namibië ook. Tonga's dan een beetje. Tongen maken allebei geen kans om eerst tweede in de poel te worden. Dus ik denk dat Georgië-Schotland heel spannend wordt. En de samoa ook wel. Dan zal ik daar zeker even op uh, aftunen straks. Maar in 2016 wordt rugby weer een Olympische sport. Ja. Mogen we daar hopen op een Nederlands team? Ja, ja. maar het is een andere rugby. Kijk, het WK duurt nu zes weken. Zes weken. De, de, de, de sport is zo fysiek geworden dat spelers verplicht vijf dagen moeten rusten, zo niet meer, tussen twee wedstrijden. Het is te intensief. In ja, het is echt intensief. Je kan het op de nos zien elke avond. Het is echt zo ongelooflijk uh, fysiek en hard geworden dat, uh, dat ze ook verplicht hebben gesteld om rust te houden. Dus hun toernooi duurt zes weken. De Olympische Spelen duurt maar twee weken. Dus dat is een beetje lastig om dat erin te proppen. Dus ze hebben voor een variant gekozen die altijd aan het eind van het seizoen wordt gespeeld. Met sevens heet dat. En dan speel je met zeven man op een heel veld of vrouw. En dat is dodelijk vermoeiend echt. Dat is twee keer zeven minuten in toernooivorm. Dat betekent dat je meerdere wedstrijden op een dag speelt. Nou, het is echt. Killing, voor het recht echt, echt dodelijk vermoeiend. En daarvan zijn de Nederlandse dames die horen nu tot de top 8 van de wereld. Die hebben ook de status gekregen en die trainen nu fulltime. En die uh, daarvan verwachten we dat die naar de Olympische Spelen zullen gaan in Rio de Janeiro. Nou, dat is, uh, dat is zeker iets om naar uit te kijken. Uh, misschien spreken we volgende week weer over het WK Rugby. In ieder geval bedankt oud rugby International, Yves Kummer. En straks hebben we het over uh, de speech van Obama. Afgelopen week gaf hij een uh, speech over de banen creëren. Hij wil namelijk 450 miljard dollar eigenlijk uh, uitgeven extra... om zo banen te creëren. Daar horen we straks meer over. Dat is al meteen nu eerst muziek bij Nu Al Wakker. Ken je deze nog? Een wereldhit in 1994. Yusun Doer en Nene Cherry. Het is Seven Seconds bij Nu Al Wakker. Op Radio 1. the fuck me, a a We should be using I'm the ones who practice piki-chop for the sword and the stone. Bad to the bone over even when it's one and when a child is born into this world Les raisons qui nous poussent change tout tout qu'on qu'on oublie le one Pour boule qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils Je Je veux les gamins ouverts vie, amis pour parler de la de le joie pour qu'ils vie, de Des infos qui ne divisent pas Changer Seven seconds away vie, de long vie, de In dit nieuwe seizoen van nu al wakker van omroep WNL bellen we voortaan elke week met onze expert op het gebied van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat doen wij in de rubriek: de Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Vorige week bespraken we het GOP-debat. waarbij president Obama zijn speech op woensdag niet meer mocht geven. Maar dat deed hij wel op donderdag. Zijn lang aangekondigde speech. En uiteraard ging het om het belangrijkste onderwerp in de verkiezingstijd: banen creëren. En we hebben het erover met onze verkiezingsexpert -ex Wouter Zantingen. En hij zit in Washington. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Na deze speech, wat wil de Obama hiermee bereiken? Nou, het gaat hier dus om een plan dat in totaal 450 miljard dollar gaat kosten. Het grootste deel van het geld gaat daar uh, ophalen door de belasting te verhogen voor iedereen die meer dan uh, 200.000 dollar per jaar verdient. En ook moeten bedrijven die in de olieindustrie meer belasting gaan betalen. Nou, wat gaat er dan allemaal gebeuren met dat geld? Nou, ten eerste wil hij gaan investeren in de uh, infrastructuur. Uh, de bouwsector is na het uh, klappen van de huizenburgrond nog het meeste geraakt. En Obama hoopt in deze sector uh, baan te creëren door ja, nieuwe wegen aan te leggen, spoorlijnen... en. Uh, snelle internetverbindingen. Uh, verder worden staten geholpen met het in dienst houden van leraren die uh, anders zouden moeten ontslaan door begrotingstekorten. Uh, en uh, bedrijven die nieuwe mensen aannemen, ...die krijgen een uh, flinke belastingkorting. En verder worden werkloosheidsuitkeringen nogmaals voor een jaar verlengd. Omdat in Amerika zo werkt dat een uh, werkloosheidsuitkering normaal gesproken maar één uh, jaar uh, loopt. Maar hij geeft heel veel geld uit uiteindelijk en dat allemaal om die banen te creëren. Dat is wat wel min of meer de tendens is. Um, waarom wil hij nou per se die banen creëren? Nou, nadat het uh, dit voorjaar leek alsof de economie uit een dal aan het kruipen was, blijkt ja, nu nog dat we uh, nog steeds aan het kwakkelen zijn. Of misschien zelfs uh, een tweede recessie gaan, zoals sommige mensen uh, bang voor zijn. Uh, de Amerikaanse werkloosheid uh, blijft ook nog eens hangen op 9,1% op dit moment, wat historisch heel erg hoog is. Uh, en bovenop daar zijn de, de presidenten het congres op dit moment ontzettend uh, impopulair. 42% uh, vindt Obama op dit moment een goede uh, president. En maar uh, 15% van alle Amerikanen vindt op dit moment dat het congres goed werkt. doet. Dus uh, vandaar dat, uh, dat hij wil dat er iets uh, gaat gebeuren. Maar ook was deze speech eigenlijk een soort strategische zet, of niet? Jazeker. Uh, Obama is met een heel concreet voorstel gekomen dat uh, deze week... Uh, Gaat hij nog proberen om het door het congres heen te krijgen? Nou, Obama verwacht dat heel veel Republikeinen gaan tegenstemmen. En als dat dan gebeurt, dan wordt dit dus echt de kern van zijn herverkiezingscampagne van volgend jaar. Om tegen hun te werken, maar dat is toch wel gek, want heel veel standpunten die hij noemt, die willen de Republikeinen toch ook? Uh, ja, dat klopt. Uh, dit, bijvoorbeeld de belastingverlaging voor het aannemen van nieuwe bedrijven. Um, maar het punt is, kijk, de, de, hoe het, die het behaald wordt, die 450 miljard, is het hoger van de belastingen. En de Republikeinen bent, zijn daar ontzettend tegen. En zelfs als je nog nog mee zou kunnen krijgen daarmee, dan willen ze dat nooit om dat uit te geven aan weer iets anders. Dan willen ze dat alleen maar uitgeven aan ja, het verlagen van de staatsschuld op dit moment. Uh, dus uh, ja, vandaar dat de Republikeinen ja, het heel moeilijk wordt om voor te stemmen voor Maar stel dat ze het toch doen? Um, nou, dat wordt interessant. Uh, dan kan het natuurlijk... Nou, dan is het natuurlijk altijd wel een overwinning voor Obama, uh, omdat hij toch het plan erdoor heeft gekregen. Uh, maar kijk, waarschijnlijk gaan ze het niet echt doen, want ja, de kans is groter dat... Uh... Tenminste, kijk, als het gebeurt en als het gaat doorvoeren, dan gaat de Republikeinse Partij in twee splitsen. Je hebt namelijk de echte hardliners, je hebt uh, Rick Perry en Michelle Bachman... En die zijn ontzettend tegen elke vorm van compromis, die zullen altijd tegen zijn. En er zijn inderdaad ook gematigde republikeinen die naar dit plan kijken en zeggen van nou, dit is wel verstandig. Ja, dat is natuurlijk ook voor Obama een beetje hoop, maar dat zou nogal een overwinning zijn voor Obama. En werd er zo ook gereageerd op zijn speech dat het wel een verstandig voorstel was? Nou, het was behoorlijk positief. Uh, voor de verandering was het een keer een heel concreet voorstel van de president. Want normaal gesproken ja, blijft hij wat vaag met wat hij precies wil. En uh, ook het Amerikaanse uh, CPB, het uh, CBO, Congressional Budget Office, heeft gezegd dat het een uh, goed idee is om uh, nu meer uit te geven. Uh, en dat we pas uh, echt gaan snijden in de, in de begroting als de economie wel weer wat gaat aantrekken. Maar dat zijn toch ook wel instanties waarmee die Republikeinen rekening zullen houden? Ja, zeker. Uh, vandaar ook dat ze niet zomaar zullen gaan tegenstemmen. Uh, er zijn een aantal strategieën die de Republikeinen nu kunnen proberen. Eén daarvan is dat ze uh, gaan met een groot tegenvoorstel komen. Waar ze dus uh, ja, de delen eruit pakken die ze goed vinden. En dan een groot voorstel maken en er, uh, ja, dat zelf in stemming brengen. Of ze gaan de goede punten eruit brengen en die één voor één in stemming brengen. Uh, maar ja, we gaan, uh, we gaan zien hoe dit allemaal gaat lopen. En, en denk je dat hij het er snel doorheen zal krijgen? In een week zal het zo snel gaan? Nou, hij gaat het zeker in een week proberen. Maar... Ja, dit, dit, hij gaat het gewoon opnieuw proberen er nu doorheen te krijgen. En als het nu niet lukt, dan, uh, ja, dan zal het voor de verkiezingen waarschijnlijk niet uh, gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Dankjewel, verkiezingsexpert Wouter Santiga. En volgende week spreken we je over, weer, uh, over het laatste nieuws uit Washington. Van Coldplay Die komen ook binnenkort met een nieuw album, trouwens. Dat zal wel uh, oktober worden. Normaal gesproken zit ik te luisteren naar dit programma, want ik presenteer het normaal gesproken niet. En dan ben ik ook al wakker, en dan hoor ik altijd zo, tegen de klok van 5 uur hoor ik een vraag die ik nog nooit eerder gehoord heb, gesteld aan mensen... waarvan ik verwacht dat ze eigenlijk niet gevraagd durft te worden. Omdat, maar dat is toch altijd wel een heel leuk item, Engeloe. Ja, dat heet durf te vragen. En als u nou zelf u denkt van... ik heb echt een vraag die ik eigenlijk al heel lang wil weten... maar ik weet daar gewoon het antwoord niet op... bel dan even op 0800-1121. Want uh, onze verslaggever, Cecile van der Grift... die gaat dat uh, elke week voor u uitzoeken. Want zij heeft heel vaak vragen. Zij vraagt zich van alles af en ze gaat dus daarom ook op zoek naar antwoorden. André van Duimzong zong ooit het liedje Waarom zijn de bananen krom? Daarom ben ik speciaal voor hem op pad gegaan. Waarom zijn de bananen krom? Waarom is een banaan niet de rechter? Waarom zijn de bananen krom? Toevallig zie ik jou hier met een banaan lopen. Weet je ook waarom die krom is? Omdat ze zo aan de boom groeien. Omdat de rechten waren uitverkocht. Zo, goede vraag. Geen idee. Uh, omdat ze naar de zon toe groeien. Nou, geen idee. Ik denk uh, dan past hij beter in zijn jasje. Um, ik dacht dat het genetisch bepaald was of zo. Omdat de punten naar de zon toe groeien. Als ze recht zouden zijn, dan zouden het geen bananen zijn. Om antwoord te krijgen op de vraag ben ik op bezoek bij Henk Schat. Hoogleraar Biologie op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Waarom zijn de bananen krom? Ik heb het uh, opproberen te zoeken in de wetenschappelijke literatuur. Er is nog nooit iemand geweest die dat onderzocht heeft. Uh, wat mij betreft zijn er twee uh, mogelijkheden. Eerst in het algemeen als uh, organen, plantenorganen naar boven groeien. Dan uh, komt dat omdat er aan de onderkant van het orgaan meer auxine, een groeistof, zit dan aan de bovenkant. Uh, hoe ontstaat dat verschil? Nou, da wat dat betreft zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is licht. Als er op de bovenkant van een orgaan meer licht valt dan op de onderkant, dan zal uh, die auxine aan de bovenkant geoxideerd raken en niet meer actief zijn, waardoor de onderkant sneller groeit dan de bovenkant. Nou, dan kromt iets naar boven, dat is duidelijk. Uh, als het uh, geen licht is, dan kan het ook nog de zwaartekracht zijn. Als er nu in een banaan, die oorspronkelijk of die in jonge toestand horizontaal groeit... als daar nu polair auxinetransport plaatsvindt van uh, de bovenkant naar de onderkant... dan zal dat ook resulteren in accumulatie van auxines aan de onderkant. De onderkant gaat sneller groeien, waardoor de banaan zich naar boven kromt... Net zolang tot hij uh, nou ja, precies in lijn komt met de richting van het zwaartekrachtveld. Ik, ik voel veel meer voor die laatste theorie dan voor de eerste. Ik kan het niet bewijzen. Uh, als u mij uh, 2,5 ton ter beschikking stelt, dan zoek ik het uit. Binnen twee jaar. En dan speciaal voor André van Duin het antwoord. Bananen zijn waarschijnlijk krom door de zwaartekracht... Maar echt onderzoek is er nooit naar gedaan. U hoorde onze vlaggeefster Cecile van der Grift. En elke week heeft zij weer een hele gekke vraag bedacht. Dus ook volgende week weer durf te vragen. Heeft u nou ook een vraag, bel even naar 0800-1121. En misschien zit uw vraag volgende week wel in durf te vragen. Maar Diederik, ik heb, nu een, uh, ik heb hier een boek voor me. Ja, je laat het ook zo lekker langs die microfoon uh, glijden. Ja, ja, ik kan het niet laten. Nee, ja, klopt. Nee, dat komt omdat we normaal gesproken na vijven... komt er altijd een gast langs. En dat is nu niet anders. Uh, er zijn zelfs twee gasten, zo meteen na vijven te gasten die hebben dit boek geschreven. Een boek dat je eigenlijk zou moeten lezen in bed, op het toilet of in bad. Ja, dat lijkt me niet gepast op de radio. Uh, nou ja, nou ja ik, kan het even, ik kan tijdens het nieuws even snel naar de wc gaan. Misschien dat dat een idee is. Nee, maar het is wel grappig, want het gaat namelijk over politiek. En uh, je hebt ook zo'n boekje voor filosofie en voor psychologie. En toch, zo'n zware onderwerp moet je kunnen lezen in bad of op het toilet. Het is eigenlijk een soort van beknopte, toegepaste editie van, uh, van een geschiedenisboekje over politiek. Heb je hem nog? Ja, ik heb hem nog. Dus straks hebben we daar twee studiogasten over. Rob Sebes en Lennart Salemink. Maar wat hebben we nog meer, iedereen? Wat hebben we nog meer? Nou, we gaan het bijvoorbeeld uh, nog even bellen met Nieuw-Zeeland. Uh, niet het meest voor de hand liggende, want ja, hoe gaat het met Happy Feet? Dat is heel goed. En ook gaan we het hebben over de nieuwe glossie van NRC. Want zij, het gaat goed met het tijdschrift. Straks meer in Nu al Wakker op Radio 1. Volgend uur meer. Voor Wakker Nederland. Omroep WML.